Zes uur. De Radio 1 sportzomer. Tim Moverdijk en Lucella Carasso. Goedenavond. De geldigheid van de OV-kaart voor studenten wordt met twee jaar ingekort. Zo spreken wij met Pascal ten Haven, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Hij is verbijsterd. En twee seconden geleden was de aftrap. Griekenland, Tsjechië. Hij is begonnen en we houden u op de hoogte. Dat na het nieuws en dat krijgt u van Dorald Megens.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 Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB wil twee van de drie directeuren ontslaan. Uit onderzoek is gebleken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur, stelt de Raad van Commissarissen. Dit voorjaar schreef de Telegraaf dat er bij GVB voor miljoenen euro's is gefraudeerd rond de invoering van de OV-chipkaart. Volgens de Raad van Commissarissen is dat niet waar. Wel zijn er vermoedens dat de twee directeuren opzettelijk regels hebben genegeerd.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 Fitch zegt dat ook met die steun de situatie voor de banken moeilijk blijft. Vorige week verlaagde Fitch ook al de kredietvaardigheid van de Spaanse staat. Er is nog veel mis met het toezicht op advocaten. Cliënten die klagen over hun advocaat worden vaak slecht geïnformeerd... over de rol van de orde van advocaten en de tuchtrechter. Dat staat in een tussenrapport van de commissie die de klachtafhandeling onderzoekt. Volgens rapporteur Hoekstra neemt de afhandeling van klachten zoveel tijd in beslag... dat dekens nauwelijks toekomen aan eigen onderzoek... En ook leggen ze te weinig verantwoording af aan het publiek, zegt Hoekstra. Ik constateer dat eigenlijk het toezicht nog te veel te intern is gericht. En ook de verantwoording wordt afgelegd over de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend... intern aan de orde van advocaten. Terwijl juist het openbaar belang wat in het geding is vergt... dat je ook verantwoording naar buiten aflegt. We gaan naar Ronald van der Geer naar de wedstrijd. Uh, er is gescoord, Ronald. Al heel snel door Hirasek van Tsjechië. Balverlies bij de Grieken aan de rechterkant. Direct schakelen naar de as. En een goede steekbal gegeven op deze Hirasek. Die wegloopt bij de Griekse verdedigers. En oog in oog met Chalkiakas. De Griekse doelman geen fout maakt. Tsjechië al vroeg namelijk binnen drie minuten op 1-0.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 De geldigheid van de OV-kaart voor studenten wordt met twee jaar ingekort. De Tweede Kamer heeft dat voorstel van het kabinet aangenomen. Nu is de kaart nog geldig voor de duur die voor de studie staat plus drie jaar, en dat wordt plus één jaar. De studentenvakbond LSVB is niet te spreken over de maatregel. Als je bijvoorbeeld in Zwongen gestudeerd hebt, ja, dan je hebt een leuke afzieervak of zo in Amsterdam of een stage in, uh, in Maastricht. Dat wordt er heel vaak voor gebruikt. En dat zijn natuurlijk enorme afstanden. En als je die zelf moet gaan betalen of het bedrijfsleven... gaan heel veel van die mooie mogelijkheden niet meer door. De Tweede Kamer is ook akkoord met een voorstel van VVD en D66... voor studenten die een jaar bestuurswerk doen. Zij kunnen zich straks voor die periode uitschrijven als student... en hoeven dan geen collegegeld te betalen. Wel houden ze recht op een beurs. Het weer morgen bewolkt af en toe zon. In het oosten en zuiden enkele buien op de wadden wordt het zo'n 15 graden. En in het binnenland kan het 19 graden worden bw Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk... maar rond Amsterdam en Rotterdam nog veel vertraging. Dat heeft te maken met aanrijdingen. In totaal nog 115 kilometer. Wat opvalt is de langere file op de A2 maastricht richting Eindhoven. Tussen de knopen de Leende Heide en Baterdorp staat 7 kilometer. Tijdje was daar een rechte rijstrook dichter zonder vrachtwagen stil. Op de A4 daarna richting Amsterdam tussen de knopen de, de Hoek en de Nieuwe Meer staat 8 kilometer. Had te maken met de drukte op de A9 na de aanrijding daar. Op de A4 richting Delft tussen Sloot en Knopendoek, 7 kilometer. Dat is een aanrijding, de rechte is dicht. was ook een aanrijding op de A50 als richting Eindhoven tussen Zonne en Breugel. En de Afrit Eckers rijdt nog 3 kilometer, alle rijstrookken zijn weer vrij. Problemen met de Ramsbrug in de N50 en emmerloord De brug is in beide richtingen dicht, heeft te maken met een probleem met de slagbomen. Tussen Vlaardingen Centrum en Maasluis rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ronald van der Geer, Precies, wat gebeurt daar? Eventjes ja, het naar Grieken, het, land, het lijkt erop dat de spanning al uit de wedstrijd verdwenen is. Want Pilo maakt tweede al voor Tsjechië. Geen hoofdrol, in elk geval voor de verdediging. En voor doelman Chalkiakas. Want het is Gabriel Selassie die doorkomt aan de rechterkant. Goeie bal op hem gegeven vanaf het middenveld. Komt bij de achterlijn, rechterkant. Trekt terug, Griekse doelman. Kan hem maar half raken en uh, dan is daar razendsnel Pilo. Vaak naar Pilal die uh, zijn voet tegen de bal kan zetten. En de tweede voor Tsjechië kan binnen tikken En zo uh, ja, staat uh, Griekenland wel heel snel op een 2-0 achterstand. Maar Tsjechië gedreven als ze uh, aan deze wedstrijd zijn begonnen verdienen deze voorsprong. Want ze doen het fantastisch in die beginfase van deze wedstrijd. Na zeven minuten Tsjechië al op 2-0 tegen Griekenland. We komen zo bij je terug na de ster Ronald van der Geer.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 wildegansen.nl Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNoordjeJazz.com Dit is de Radio 1 SportsZomer met nieuws uit Den Haag. Het CDA wil veel nieuwe mensen in de Tweede Kamer. Politiek redacteur Margreet Boer doet straks verslag van het Binnenhof. Eerst dat sensationele begin van de wedstrijd griekenland Tsjechië, Ronald van der Geer. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Tim Overdik en Lucella Carasso. Ronald, na negen minuten staat de Tsjechië al gewoon op een 2-0 voorsprong... tegen de Grieken die niet eens wisten dat ze al aan de wedstrijd begonnen waren... ...maar werkelijk nog geen moment de bal hebben gehad. Ja, net dan, maar toen stond het al 2-0. Wat een actie over de rechterkant. Maar Stalping Gieders uiteindelijk de bal bij de eerste paal schoot... ...waar Tsjech zijn eerste redding... ...van de wedstrijd mochten verrichten. Maar de Tsjechen beginnen eigenlijk op dezelfde manier als tegen Rusland. De bal snel laten rondgaan, makkelijk de vrije man vinden. Maar in deze wedstrijd toch vooral profiteren van Griekse onzekerheden. Want het eerste doelpunt ontstond na een foutje bij de rechtsback Die veel te nonchalant met het balbezit om ging. Vervolgens drie, vier balcontacten. En toen lag de bal er al in. Eerste doelpunt gemaakt door Sek, die makkelijk wegliep. Bij de verdedigers en uiteindelijk nog uh, proberen Hollabas linksachter hem nog in te halen. Maar hij was veel te snel. En een paar minuten later, Gebre Selassie op het juiste moment weggestuurd. En nadat hij de achterlijn had gehaald aan de rechterkant. Een voorzet waar Chalkiakas uh, ja, aan kon komen. Maar uiteindelijk de bal niet te pakken kon krijgen, de Griekse doelman. En toen uh, was het uh, Pilar die het tweede doelpunt voor uh, Tsjechië maakte. Hirasek uh, verstrikt zich nu in zijn eigen enthousiasme op de middenlijn. En dat is misschien wel waar de Grieken al op wachten vanaf het begin van deze wedstrijd. Zij willen reageren en Tsjechië heeft eigenlijk vanaf minuut 1 het initiatief. Kijk eens, hoor eens, het fluitconcert in het stadion. Men is A op de hand van de Tsjechen. Dat zal zijn vanwege de manier van voetballen. Dat zal zijn omdat Tsjechië met 2-0 staat en gewoon het leukste laat zien. En de Grieken hier niet zo heel erg populair zijn. Overtreding nu gemaakt. Op een Griek op het middenveld. Lanois, de Franse scheidsrechter, pleit voor een uh, vrije trap voor de Grieken. Die dus al heel vroeg in deze wedstrijd op een 2-0 achterstand staan tegen Tsjechië. En dan zijn we zijn weer 10 minuten onderweg. En Mark van Hinten... onze analist, deze avond in de studio. We vroegen je dus vlak voor het begin van de wedstrijd. wat is je voorspelling te zijn van? Nou, Tsjechië gaat winnen met zo'n twee, misschien wel drie doelpunten verschillen. Nou moeten we nog 80 minuten en is het zover? Ja, het gaat, Wat uh, gebeurt hier. Het gaat hard, ja. Het is onverstaanbaar. Dit had ik ook niet verwacht. Dat, uh, ja, dat je binnen 7 minuten er al twee, uh, twee in hebt liggen. Maar goed, als je de wedstrijd uh, ziet, in zekere beginfase, dan zie je dat de Tsjechen een heel hoog tempo spelen. Dat er heel veel ruimte ligt voor de Tsjechen om te, te voetballen op middenveld. En dan komt de steekbal vanuit het midden. Uh, en dan komt de rechtsback Lassie eroverheen. En dan hebben ze mogelijkheden om te verrassen. En ja, de, de Grieken staan natuurlijk uh, dramatisch, om maar een Grieks woord te gebruiken, slecht te verdedigen. Nou zullen vast dat de statistiek zijn, die aantonen dat na een 2-0 achterstand zo snel een begin je nog moeiteloos kan winnen. Maar zie je dat gebeuren? Nee, absoluut niet. Nee, maar de Grieken hebben gewoon uh, überhaupt te weinig kwaliteit om uh, ja, van betekenis te kunnen zijn in deze wedstrijd. Is het wordt of een hele leuke wedstrijd? Met nog meer doelpunten? Ja, ik, ik hoop dat de Tsjech uh, dit, uh, dit voort kan zetten en dat ze niet, nu, nu niet alleen achterover gaan leunen en uh, ja, sporadisch een countje te plaatsen, maar gewoon in een hoog tempo blijven spelen, want dan kunnen ze dit, dit elftal, dit matige elftal helemaal kapot spelen. En ze hebben denk ik die doelpunten misschien ook ook nog wel eens nodig. Precies, precies. Ik zit een beetje vooruit te rekenen, maar ze hadden natuurlijk vier doelpunten tegen ja. bij Rusland. Dus ja. ik weet niet hoe het vanavond natuurlijk met Rusland-Polen gaat, maar ze kunnen het gebruiken om met 5-0 te winnen, denk is ik. is helemaal waar. Dus uh, ze zijn erbij gebaat om um, te proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken. En uh, hopelijk zal daar het spel ook op geënt zijn verder. Straks meer over deze wedstrijd. Uh, na half zeven in Aan de Lijn. Sinds het verlies van de eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken... is de stemming in Nederland als een blad aan de boom omgeslagen. Daar kunt u straks na half zeven over meepraten. U kunt gratis bellen naar 0800-1121. En de stelling vandaag luidt... als we morgen van Duitsland willen winnen... moeten we stoppen met zeuren en achter oranje gaan staan. Dus reageer via het gratis nummer 0800-1121. En dan het politieke nieuws van vandaag. Het CDA wil veel nieuwe mensen in de Tweede Kamer. Op de conceptkandidatenlijst die vandaag openbaar is geworden... staan maar negen namen van de zittende fractie. Het partijbestuur heeft dus flink de bezem gehaald door de huidige fractie. De hoogste nieuwe binnenkomer die kennen we nog van de lijsttrekkersverkiezing. Dat is Mona Keizer, wethouder in Purmerend tot nu toe. En zij staat op nummer twee. Vanaf het Binnenhof doet politiek redacteur Margreet Boer verslag. Het modewoord bij het CDA op dit moment is vernieuwing. Kamerleden met een wat langere staat van dienst... zijn niet meer terug te vinden op de kandidatenlijst. Meneer Buma, wat een slachting bij het CDA op deze lijst. Ja, het is vernieuwing. Ook volgens partijvoorzitter Rut Peetoom... draait het bij het CDA nu om vernieuwing. Wij zijn bezig met uh, een nieuwe koers, een nieuw programma... en uh, de gezichten die erbij horen. Veel nieuwe en uh, ook continuïteit, allebei. Daar durven we de boem mee op. Bij de verkiezingen in 2010 stonden er nauwelijks nieuwe namen op de CDA-lijst. En die fout wil het CDA niet nog een keer maken. Nou, er is wel heel bewust gekeken naar vernieuwing. Dat klopt, dat is een, uh, een keuze die breed is gemaakt. Vicepresident president van de rechtbank in Amsterdam, Peter Oskam, die naar Den Haag wil komen. Voorzitter van de onderwijsbond van CNV, uh, Michel Roch. Dat zijn mensen die hun sporen in de samenleving hebben verdiend. En nu bereid zijn voor het CDA in de Tweede Kamer te komen. En dat vind ik van groot belang voor de politiek als geheel. Er is heel veel vernieuwing.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 Een goed verkiesbare plaats. Ik wilde graag door, maar tegelijkertijd uh, wist ik ook dat er twee uh, vanuit Limburg twee nieuwe kandidaten waren die heel goed uh, scoorden bij de kandidatencommissie, uh, echt plus plus waren. En dan weet je gewoon, dan wordt het druk. Hoe lang bent u echt teleurgesteld geweest? Vijf minuten, ja. En dan was ik langzaam. Dat is balen. En uh, ik, ik was persoonlijk teleurgesteld. Ik wilde graag door, tegelijkertijd besef ik dat in politiek vernieuwing steeds door moet gaan. En ik ben al tien jaar Kamerlid en ik ben dankbaar dat ik zo lang hier heb mogen meelopen. Dus De teleurstelling die is eigenlijk alweer over. Nou, die zit er nog wel een beetje in. Zo eerlijk wil ik ook wel zijn. Teleurgesteld dus, maar vol begrip voor de vernieuwing die het partijbestuur voorstaat. Maar het CDA kiest niet alleen voor vernieuwing... Ook voor verjonging. En dat is te zien aan de plek die de 31-jarige Sander de Rauwe uit Friesland krijgt. Hij staat op nummer drie. En is super blij. Ja, als ik nou zou zeggen dat ik daar niet tevreden mee zou zijn, dan uh, mocht ze mij direct afvoeren. Maar het is een uh, enorme eervolle plek. Ook met de grote verantwoordelijkheid. Maar wat belangrijker is, dat er een lijst is met enorm veel vernieuwing en verjonging. En daar werd ik toch vanochtend het meest vrolijke van. Ik ben er hele trots op. De CDA-lijst wordt wel aangevoerd door een oud gediende. Want Siebrand van Haarsma-Buma zit al tien jaar in de Tweede Kamer. Maar het lijsttrekkerschap is nieuw voor hem. En hij ziet het helemaal zitten met de kandidaten. Het voelt wel een beetje als mijn team, dat zeg ik heel eerlijk. En dat komt omdat het die mix is van vernieuwing... en ook herkenning van mensen die in de fractie belangrijk werk doen. En daarmee heb ik gezien dat de partij overtuigd is van deze lijst. En ik hoop ook Nederland ermee te kunnen overtuigen. Dat was uh, Siebrand van Haarsma Buma. De kandidatenlijst moet nog definitief worden vastgesteld. Dat gebeurt op het CDA-verkiezingscongres. En dat is op 30 juni. 16 minuten gespeeld bij Griekenland-Tsjechië. Ronald van der Geer. Een tweede voorsprong voor de Tsjechen. Twee spelers van Wolfsburg, trouwens, die scoorden: Pilar en Jirasek. Uh, dat betreft ook een klein feestje, denk ik, in deze autostad in, in Duitsland, maar vooral toch in Tsjechië. Wat zeg staat voor Heerst eigenlijk en de Grieken de laatste minuut ja, een keer een voorzet vanaf de rechterkant bedoelt voor Samardas maar op het moment dat hij wilde schieten, tilde hij zijn been op. Niet goed genoeg om de bal te raken. En kreeg hij hem ook nog eens ongelukkig op zijn stambeen. Dus schoot de bal eigenlijk een Tsjechische strafsomgebied weer uit. Natuurlijk hebben de Grieken wel iets meer balbezit dan in de eerste minuten. Probeert men met de lange bal nu ook richting Samaras om gevaarlijk te worden. Hij moet dan verplaatsen naar de linkerkant. Maar de Tsjechen proberen te veroveren. Proberen dan omdat de Grieken inderdaad veel ruimte weggeven. in de counter gevaarlijk te worden. Op die manier zijn ze ook afgestraft tegen Rusland. Voorlopig eventjes niet, want er wordt. Hens gemaakt door een van de doelpuntenmakers. Hier betekent nu dat de Russen een vrije trap mogen nemen vanaf de linkerkant. De, halverwege de Of de Tsjechenjaren. Halverwege de de, de. de Grieken mogen een vrije trap nemen. Halverwege de Tsjechische helft. Na 17 minuten. En dus die 2-0 voorsprong. Peter Tsjech uh, organiseert. Zet zijn verdediging op één lijn. 4-5 Grieken melden zich op de rand van het uh, strafschopgebied van de Tsjechen. Tjech uh, iets voor uh, zijn goal. Wijzend nog altijd. Ja, wie oh wie kan er uh, bereikt worden. Of is uh, de noeman van uh, Chelsea de heersende man. Dan komt die vrije trap. Komt laag. Komt niet eens over het 16 meter. Uh, of in het 16 meter gebied terecht. Voor die lijn wordt hij eigenlijk al weggewerkt. En dan uh, hebben de Grieken wel weer balbezit. Plooien de Tsjechen wat terug. Maar ja, waarom zou je anders doen als je 2-0 voorstaat. Na 18 minuten. Dan nieuws uit Rusland. Er gingen tienduizenden demonstranten de straat op in Moskou om te protesteren tegen onder meer de nieuwe antidemonstratiewet. De demonstranten zien in die wet het symbool van de harde lijn van president Poetin. Veel van de betogers maakten Poetin daarom vanmiddag uit voor dief. как после, после ядерной войны. Вот я против этого. Я вышел сегодня сюда. Я хочу сказать, что люди, несите дома. Выходите на улицу, выходите за свои права. Deze demonstrant is tegen de antidemonstratiewet... omdat hij volgens hem in strijd is met de grondwet in Rusland. Ik ben voor een rechtvaardig en vrij Rusland... met gelijke rechten voor iedereen, zegt hij. Door de wet die vorige week werd aangenomen... worden de boetes voor verboden demonstraties verhoogd... van 50 naar 7200 euro. Dat is bijna een gemiddeld Russisch jaarsalaris. U werd niet alleen tegen de antidemonstratie betoogd... zo vertelt correspondent Geert Groot-Koelkamp. Hij was aanwezig bij de demonstratie.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 Maar met demonstreren alleen zal de omstreden wet niet worden teruggedraaid, denkt onze correspondent. Er zijn allerlei legale manieren. Je kunt een referendum houden als je maar genoeg mensen hebt die daar met name en toenaam hun handtekeningen aan willen verbinden. En dan kun je die procedure in gang zetten. Er zijn dus legale middelen die bestaan, die niemand heeft afgeschaft. En men wil proberen toch die middelen ook die wegen te bewandelen. De politie was massaal aanwezig in het centrum van Moskou. Maar op een enkel incident na is de demonstratie vreedzaam verlopen. Dan gaan wij terug naar de wedstrijd Griekenland-Tsjechië. 2-0 voor de Tsjechen, Ronald van der Geer. 20 minuten gespeeld en dat is inderdaad nog steeds de actuele stand. Pilar, die al een doelpunt maakte, schoot net van een meter of 20 op Griekse goal. En schoot die bal ver naast. Wat dat betreft, dus geen derde treffer. Grieken proberen het weer. Samaras aanspelen. Randschafs op gebied van de Tsjechen. Verplaatst naar de buitenkant. Maar dan zit de ploeg die in het rood speelt er weer tussen. En een snelle uitbraak nu. De bedoeling tenminste. Over de linkerkant. Maar uiteindelijk niet te belopen. En ingegrepen door Papadopoulos. De man die speelt voor Schalke 04. Speelt hem razendsnel terug naar zijn keeper. Chalkias. Maar die heeft niet zijn beste dag. Want als de bal dan weer terug moet naar zijn centrale verdediger. gaat hij heel hard aan hem voorbij. En mag Tsjechië hier zometeen vlak bij de cornervlag aan de linkerkant gaan, gaan ingooien. Nee, die keeper zit niet lekker in zijn vel. Maakt niet zijn beste tijd door. En heeft zich nu ook bij de scheidsrechter gemeld. Omdat hij ja, dan toch geblesseerd is blijkbaar. En dan is dat de reden dat hij Papadopoulos zo ongelukkig aanspeelde. Het was mij niet opgevallen dat hij last had van een blessure. Hij is nog altijd in een rondje met die Franse scheidsrechter Lanois. Ik weet niet of er nu verzorging binnen de lijnen mag komen. Of dat de twee gezellig aan het praten zijn. Daarover straks meer. Voorlopig na 21 minuten is er niks aan de hand voor Tsjechië, Maar dat staat met 2-0 voor tegen Griekenland.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 Like een Egyptian van de Bengals, een oude hit. We gaan naar Ronald van der Geer. Ronald, de Griekse keeper, ging er, uh, ging er net af van het veld, gewisseld. Hij kreeg natuurlijk twee doelpunten om zijn oren al heel snel. Heb jij iets gezien waardoor hij uh, geblesseerd is geraakt? Nee, volgens mij zijn medespelers ook al niet. Want Papadopoulos keek toch uiterst verbaasd toen hij die bal toegespeeld kreeg. En ja, uiteindelijk begreep dat het de bedoeling was van de keeper om aandacht te trekken... omdat hij gewisseld wilde worden. Ja, Dan is het altijd de vraag, wat gebeurt er als hij van het veld afgaat? Is hij misselijk of gaat men nog ergens naar kijken? Nou, ik dacht toch dat ik twee verzorgers naar zijn knie zag kijken. Verstopt onder een hoog opgetrokken sok. Dus ik denk dat toch uiteindelijk een knieblessure oorzaak is van de wissel van Chalkiakas. Hij, hij is er, af. En de man die het geluksnummer 13 draagt, Sifakis van Aris Thessaloniki... staat dus nu onder de lat bij de Grieken en dat na 25 minuten. Het spel heeft daardoor wel twee, drie minuten stilgelegen... omdat ook die wisselkeeper totaal niet klaar was. Niemand was dus berekend op de blessure van Chalkiakas. En voor de rest is er eigenlijk in de wedstrijd tot nu toe niet zo heel veel gebeurd. Behalve dat je kan zeggen dat de Tsjechen die op jacht waren naar Revanche niet echt in de problemen zijn gekomen onder het aanvalspel van de Grieken... dat nu toch zo langzaam maar zeker natuurlijk ontwikkeld moet gaan worden. Gezien die 2-0-voorsprong voor de, voor de Tsjechen al na 8 minuten... en nu na 26 minuten is dat nog steeds de actuele stad. Mark van Hintem, een verrassende ontwikkeling natuurlijk... in de wedstrijd met toch al een verbijsterend scoreverloop. We zien die man weliswaar behandeld worden, die keeper aan zijn knie. Maar is het denkbaar dat het geen fysieke blessure is, maar dat het tot zijn hoofd... Ja, dat kan zomaar zijn. Uh, hij, uh, hij was al niet gelukkig in de wedstrijd, vond ik. Hij was betrokken bij het tweede doelpunt. Die bal die had hij gewoon moeten hebben. Uh, die wordt er dan naderhand ingegleden. Bij een voorzet liet hij al een bal los. Vervolgens uh, speelt hij een bal over de zijlijn. En gelijk daarop geeft hij aan van, uh, ik kan niet meer. Ja, je kan het natuurlijk nooit bewijzen. Hè, want uh, vervolgens wordt er op, uh, op de bank natuurlijk uh, ijs opgelegd. En op een wat, medisch om, wat omgedraaid. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Voetballers dekken zich altijd in. Maar het kan zomaar zijn dat hij denkt... Ja, ik krijg hier misschien vandaag vijf of zes tegen slecht voor mijn carrière. Ja, of hij liet die twee juist door omdat er eigenlijk iets mis was met zijn knie, toch? Uh, ah, dus ze lagen het uit van de goedheid van de mens. Ja, ja dat is heel goed. Ja, ik geloof daar minder in bij de Ja, maar zo vaak zie je niet dat een keeper de benen neemt uh, omdat hij het niet redt, toch? Nee, maar het goed, het kan een mentaal uh, probleem zijn. Misschien is het ook een fysiek probleem. We zullen het nooit weten, maar ik vind het wel opvallend dat je uh. na een slechte... Uh, bal, uh, en, en als het mentaal is, dan is het uh, exit bij het voetballerij. Ja, maar goed, ben dan ben je een watje. Nogmaals, Ja, dan, dan, als, dan is het uh, over en uit in de voetballerij. Ja. We gaan kijken of dat inderdaad zo het geval blijkt te zijn. Um, we gaan van uh, uh, Polen naar Oekraïne. Want in Garkov lopen er nog steeds oranje supporters rond... die geen kaartje hebben voor de wedstrijd van morgen. Ze zijn wanhopig op zoek. Probleem is alleen dat er niet heel veel kaarten meer zijn. En dan kom je terecht op de zwarte markt. even Jeroen de Jager. Via de officiële kanalen zijn er op dit moment geen kaarten meer te krijgen voor de wedstrijd Nederland-Duitsland. Dus maar eens kijken bij het uh, Metalist-stadion. Uh, hoeveel mensen er nog op zoek zijn naar kaarten. En of er op de Zwarte Markt wat te krijgen is. Ja, nou, Ik moet een kaart hebben. Oh. oh, kijk. Jou moet ik hebben. Jij zoekt nog kaarten? Ja, ik zoek nog kaarten, ja. En wat heb je ervoor over? Geen idee. Eerst even kijken hoeveel. Aangeboden worden en dan, uh, dan zien we het wel. En jullie zoeken alle drie nog kaarten? Ja, alle drie. Ja. Okay. En dus ga je nu echt op de zwarte markt kijken. Ja. Mag ik jullie even volgen op jullie zoektocht naar uh, kaartjes? Ja, en dan horen jullie van veel mensen dat ze nog op zoek zijn uh, naar kaarten. Ja, ja. ja, heel veel. Ja, wij zitten zelf op oranje camping. Heel veel. ja Oh, die nog geen kaart hebben. Ja, die geen kaart hebben, maar, ja. die kaarten zoeken. Op de, huh? de wedstrijd met Denemarken werden veel kaartjes aangeboden. Maar door Oekraïense mensen gewoon. Rond het stadion. Hier. Hier, worden, hier worden ze aangeboden. Ik weet nog van uh, de vorige wedstrijd dat ik hier wel uh, zwarthandelaren trof. Die verkochten kaartjes van 70 euro voor 120. Maar eens even kijken wat ze hier nu kosten. Het was er eentje die, uh, die wilde 200 euro voor zijn kaartje hebben. Ja, ja. Oké, okay, met die uh, cap op. Oké, okay, gaan we even vragen. Hier staan wat uh, Oekraïense mannen. En uh, deze jongen die heeft net al kaartjes aangeboden. How much? Oh. Ticket. Een ticket. ze hebben geen tickets? Taxi, taxi. Ik kan alles en iedereen gaat... Deze jongen doet nu alsof hij helemaal geen tickets meer heeft. Nu de radio erbij is. Cool. Dat is wel leuk natuurlijk. Dus ik laat jullie even alleen. Dan kunnen uh, jullie even kijken of je zaken kunt doen. Maar misschien kun je een man vragen vragen... of ze willen spreken met de microfoon. Oké, over de tickets. Je there... kunt Also Sie sind uh, Ukrainer? Ich bin Ukrainer, wohne aber in Deutschland. Also verkaufen Sie noch uh, Tickets? Ja, es gibt ein paar letzte Tickets bei mir. Okay. Ich kann auch verkaufen. Also, das ist uh, Schwarze Markt, Das Ist Schwarze Markt. Dieser Mann die hat noch uh, Tickets. Die ist Ukraine Ukrainer aus Deutschland die spricht Deutsch, hat es schürte an auch von Deutschland und er hat die und noch Tickets. Also was kosten die? Ja, das will ich nicht unbedingt sagen. Oh. <lacht> Oder soll ich das sagen. Ja, selbstverständlich. Uh, ab 200 Euro. Können Sie mir die zeigen die Tickets? Tickets. Wollen ze die tickets zien? Ja. ja. Hij haalt ze nu even uit zijn dingetje. En dan kun je zien, dit zijn tickets van 30 euro. En ja. hij vraagt zich... Dat heb ik schon bij leuten gekauft. die aan ja, de vragen 200 euro. Ik wil voor deze kaarten 200 ja. euro okay. hebben. Ja. Betaald heb ik veel meer dan 300 wat hier staat. Hij heeft er zelf al meer dan 30 euro voor betaald. En hij wil er ook wat aan verdienen. Dus 200 euro is de prijs. Dit is categorie 1. Dit zijn de... Uh, plaatsen achter het goal. Denkt u dat er nog veel plaatsen zijn op de zwarte markt? Denken ze dat er nog veel tickets gibt af dem Zwarte uh, markt? Voor Deutschland gegen Holland, es gibt Keine tickets meer. Nee. Dat zijn de prijzen die we werden nu bis morgen stijgen. Okay, de ja. prijzen gaan nog verder omhoog als de wedstrijd echt aanstaande is. Wat zullen die prijzen zijn morgen? Dat kan ik je niet zeggen. Nu, kan ik, dat kan dus 300, 400 worden. Het kan ook 400 worden. Het kan ook 500 worden. Als je ja, daarvan af ja. wie er komt, hoeveel geld er mee bij had. Ja, ja. Dus morgen kan het inderdaad 300, 400, 500 euro worden. Genau. Vlak voor de wedstrijd, als er maar betaald wordt. We gaan richting de fanzone. er dus schijnt er een te lopen, die kaarten verkoopt voor een uh, aannemelijke prijs. Een schappelijke prijs. Ja, dus dus, uh, nou, we gaan en het wat aan. is een schappelijke prijs? Nou ja, tot 100 euro willen we wel gaan. Het uh. punt is namelijk, hoe langer je wacht, hoe duurder die kaarten worden. Ja, de zwarte handelaren zelf zeggen dat zeker. ja. Het ja, ja. is gewoon een verkoopdruk. Toe, om er nu vanaf te komen voor uh, een groot bedrag. Want hun uh, handen in het haar... Ja, dat als is het lastige minuten, van handel, hè, vijf van vijf zo lang mogelijk wachten. Ja, natuurlijk. Als we vijf minuten van tevoren nog met tien kaarten zitten... Ja. Ja, dan moeten ze dan ervan ze dumpen. Ja, Succes in ieder geval. Ja, ja, goed. En goede wedstrijd morgen. Ja, Wordt het, het nog goed, uitgezonden? He? Of... Ja, zeker. Ja, live of... Nee, het is dus niet live. Um, ja, knippen, plakken of, Knippen, plakken en dan in de loop van de middag op Radio 1 in Nederland. En dat terwijl we toch vandaag in Nederland de indruk hadden... dat er hier in ieder geval goedkoper kaarten te verkrijgen waren. Nou, we gaan zien of er nog open plekken zijn in het stadion morgenavond. Nou, voor Garkov gesproken, straks na half zeven in Aan de Lijn... kunt u bellen over de stelling. Als wij morgen van Duitsland willen winnen... dan moeten we stoppen met de zeuren en achter oranje gaan staan. U kunt bellen 0800-1121. Tot zo. Theo, dit is nu al de derde dag dat je op het toilet zit. Ja.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 Hollandse Zaken is terug. Stevige live discussies over actuele kwesties. Met morgen een groeiende groep jongeren vindt onze tijd te jachtig en egoïstisch. Waar zijn de wellevendheid en soberheid van vroeger? Was vroeger inderdaad alles beter? Hollandse Zaken vanaf morgen elke woensdag tegen 10 uur live op Nederland 2. Zie ook hollandsezaken.tv. Keukentafel wordt werktafel. Zolderkamer, kantoor. Garage wordt werkplaats. Voor jezelf beginnen.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 Het nieuws. Banken zijn terughoudend bij het geven van leningen aan woningcorporaties. Dat zeggen diverse corporatiedirecteuren tegen de NOS. Ze wijten de problemen aan de Vestia-affaire. De noodleidende woningcorporatie heeft bijna al haar woningen verpand aan een waarborgfonds. Waardoor banken er bij een faillissement geen aanspraak op kunnen maken. De Tweede Kamer wil opheldering over de financiële problemen bij de HSL. Er is mogelijk een financieel gat van meer dan 1,7 miljard euro... staat in een nog vertrouwelijk stuk van het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer. Minister Schultz van Hagen zei eerder dat het ging om 400 miljoen. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van 18 Spaanse banken verlaagd. Fitch heeft dat gedaan omdat de verwachting is dat Spanje dit en volgend jaar... nog in een recessie blijft en dat het slecht blijft gaan met de huizenmarkt. Vorige week verlaagde Fitch ook al de kredietwaardigheid van de Spaanse staat. En het Amsterdamse OV-bedrijf GVB wil twee van de drie directeuren ontslaan. Ze hebben zich volgens de Raad van Commissarissen schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Vermoed wordt dat ze opzettelijk regels hebben genegeerd. Zometeen meer hierover van verslaggever Edwin van den Berg. Eerst een andere collega, weerman Gerrit Hiemstra. In het oosten en zuiden van het land komen een paar buien voor. De zwaarste zit nu in Noord-Limburg bij Weert in de Buurt. En de komende uren kunnen in het zuidoosten en oosten van Nederland nog een paar buien ontstaan. Dat zijn felle buien en er kan ook lokaal wateroverlast ontstaan. Onweer en hagel, dat is ook allemaal mogelijk. Later vanavond neemt de buienactiviteit af en vannacht is het dan droog met enkele opklaringen. Alleen in Limburg blijft het vannacht nog wel enige tijd regenen. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen is er opnieuw veel bewolking, maar het blijft wel droog. In de kustprovincies is de kans op zon het grootst. Het is morgen aan de koele kant. Het wordt 14 tot 17 graden. De wind waait morgen uit het noordwesten is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 4. Aan zee, vooral in het warre gebied, af en toe vrij krachtig windkracht 5. Na morgen staan er geen grote veranderingen op het programma. Want donderdag is het droog. Ook dan blijft het aan de koele kant. Vanaf vrijdag wordt het weer wat warmer. Maar de kans op regen of buien neemt dan weer toe. ANWB Verkeersinformatie, de avondspits is bijna voorbij. Nog een paar files op de A4, hoofdvliet richting Vlaardingen. Voor het knopend ketelplein 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam, tussen Geuswild en Knopende de Nieuwe Meer 2. De N50 zwolle richting Emmeloord. Voor de ramspoorbrug 3 kilometer. Tussen Vlaardingen Centrum en Maasluis rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zes minuten over half zeven. Op onze website radio1.nl zijn we ook te volgen. U kunt daar bijvoorbeeld uw eigen top drie van de mooiste sportfragmenten samenstellen. Zo ook het vervolg van griekenland tsjechië Eerst gaan we naar Warschau, waar de spanningen in de straten daar oplopen... voor de wedstrijd die vanavond wordt gespeeld. Polen-Rusland. Edwin Kanelens had het over de Grote Mars en wordt het grimmig daar. Ja, we hebben de oranje, of de oranje Mars, de Russische Mars, gezien over de brug naar het stadion toe. Dat leek in eerste instantie redelijk vreedzaam te verlopen, afgezien dan van wat extreme supporters van Polen die aan de zijkant van die mars probeerden om toch wat te provoceren. Op een gegeven moment hebben we toch aardig in de pand geslagen wat betreft de Polen. Zagen we al wat schermutselingen op de brug, en die zo af en toe al ingreep. Maar het volgende probleem werd dat aan het einde van de brug de Russische Mars werd opgewacht door een groep die een spandoek had opgehangen. Juist om de solidariteit te betogen aan de anti-Putin aanhangers uit Rusland. Dus dat leek op zich een solidair gebaar. Maar daar zag je dat het echt dadelijk uit de hand liep. Dat Poolse fans, of hooligans moet je misschien, met gezichtsbedekkende kleding, dat die toch op zoek waren naar provocatie. En dat die ook antwoord kregen van de mobiele eenheid waar de charges uit gevoerd. Uh, de uh, wagen met uh, traagas, die, uh, die reed uh, volle vaart uh, die kant van die mensen op. Uh, terwijl op dat moment de Russische mars ook werd afgebroken. Die mensen die werden op een eerder punt van de brug afgeleid. Er was een trap waardoor ze op een andere straat uitkwamen. Kortom, ze hebben de mars niet kunnen afmaken. Uh, dat betekent dus dat het uh, toch behoorlijk uit de hand is gelopen. Ook in de buurt van, uh, van die brug werd er gegooid. Met, uh, en met uh, vuurwerk en met, uh, met stenen richting de politiebusjes. Wat dan weer aanleiding was voor de verder weer charges uit te voeren. Het resultaat in ieder geval dat we op dit moment het stadion niet in kunnen, hermetisch afgesloten, en dat het wachten is tot de, de mars in ieder geval, uh, of de Russische supporters allemaal voorbij zijn, dan zullen we de deuren weer opengooien en dan kunnen we het weer eens over voetbal gaan hebben. Nou, je hebt in ieder geval nog twee uur de tijd, Edwin Kanelissen uh, in Warschau, dankjewel. Gaan wij naar het uh, nieuws uit Amsterdam. Twee directeuren van het GVB worden ontslagen, het uh, vervoersbedrijf daar. Dat gebeurt na een onderzoek naar hun functioneren, verslaggever Edwin van den Berg. Edwin, uh, dat moeten dus uh, harde conclusies zijn in dat onderzoek. Nou, de conclusies die zijn uh, inderdaad zo helder als, uh, als glas. Ik uh, zal citeren uit, uh, uit de conclusies gezien de uitdagingen. Dan hebben de onderzoekers het onder meer over de toekomstige aanbesteding van uh, het GVB. In combinatie met uh, al het andere dat naar voren kwam... ja, dat leidt tot de conclusie dat uh, de beide heren... het gaat om twee van de drie directeuren... niet gehandhaafd kunnen worden. Allemaal na een publicatie in uh, het dagblad De Telegraaf... in maart en in mei, waarin al werd gezegd dat beide heren sjoemelden met overheidsgeld. Opdrachten zouden niet officieel worden aanbesteed. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling. Nou, dat al met al leidt tot uh, een kort, maar helder rapport... waarin wel, dat moet erbij gezegd worden... geen sprake is van fraude door beide heren. Maar ze hebben uh, structureel laten zien dat ze uh, geen... Uh, ja, op geen goede manier leiding gaven aan, uh, aan dat bedrijf. Er was sprake van onbehoorlijk bestuur, zeg maar, en te weinig integriteit. En hoe wordt er op dit ontslag gereageerd? Nou ja, de uh, topman van het GVB heeft de hele dag overleg gepleegd met uh, de burgemeester van Amsterdam. Want de gemeente is enig aandeelhouder. Ja, die topman die kon eigenlijk niets anders. Dat geeft hij ook toe in zijn reactie vandaag in een persbericht om vier uur. Dan uh, beide heren ontslaan. Dat moet morgen nog formeel bekrachtigd worden met een ingelaste aandeelhoudersvergadering. Maar hij zegt, gezien alles waar wij uh, uh, aan toe zijn... onder meer die nieuwe aanbesteding, want het GVB is een marktpartij... dat gaat allemaal in 2013 spelen, willen wij een bedrijf zijn... dat hecht aan betrouwbaarheid. Ontslag dus van twee directeuren, Edwin van den Berg. Met nog een klein vijf minuten te gaan in die eerste helft... tussen Griekenland en Tsjechië nog steeds 2-0. Ronald? Nog steeds 2-0. Met dank aan de arbitrage zal men in Tsjechië denken, hoewel de arbitrale beslissing juist was. Want de Grieken hebben ze juist wel gescoord via Fortakis Maar die scoorde voorzet vanaf de rechterkant in buitenspelpositie. En dus gaat het niet door. Maar wat wel um, ja, opviel, was dat die kombal van dichtbij door Petit Tsjech niet gekeerd kon worden. Eigenlijk, net als in de eerdere wedstrijd tegen Rusland zat hij er wel bij, maar kon hij er weer niet een hand achter krijgen. Nou ja, gelukkig dus nu voor de Tsjechen is het uh, zo dat uh, het doelpunt uiteindelijk niet doorgaat. Tsjechen spelen overigens, of de Grieken spelen redelijk voorspelbaar uh, voetbal. Mogen zich wel nu met enige regelmaat melden op de helft van uh, de Tsjechen. Maar het is vooral toch zoeken met de lange bal naar uh, de spitsen voorin, Samaras. Hij heeft wel uh, de lengte qua haar van, uh, van Ibrahimovic, maar had beter de voeten kunnen hebben. Dan kwam hij misschien een stuk verder. Nu komt hij eigenlijk in het stuk niet voor, hoewel hij hard werkt. Drie gele kaarten. Eén voor Rosicki, de spelmaker van de Tsjechen vanwege gevaarlijk spel. En de Tsjechen hebben nu balbezit met nog 3,5 minuut tot aan de rust. Lijkt erop dat ze het wel uitspelen. De Grieken stoorden wel rond de middenlijn. Maar de Tsjechen vinden vrij gemakkelijk de vrije man, Jirasek. Nu weer iemand gevonden. Aan de rechterkant, dat is Rosicchi de speler van Arsenal. Maar hij schiet hem naast de Griekse goal. Nadat Hirasek dus de loper op het middenveld. Want die al vele kilometers volgens mij alleen al in de eerste helft heeft afgelegd. Nadat hij de paas gaf. Het is 2-0 voor het Tsjechië. Met nog drie minuten tot aan de rust. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Het was pijnlijk uh, voor G uh, Griekenland op dit moment, wat was ook pijnlijk voor Oranje. En na die pijnlijke nederlaag tegen Denemarken krijgt het elftal de wind van voren uit Nederland. Al die 16 miljoen coaches, die hebben kritiek. En die kritiek is behoorlijk. Maar zorgt al die kritiek en dat gezeur op die spelers niet voor nog slechtere presta prestaties? Of moeten onze jongens daar gewoon mee... Om kunnen gaan. Want uiteindelijk, het zijn toch professionals. In de lijn kunt u uw mening geven door te bellen naar 0800 1121. De stelling van vandaag. Als we morgen van Duitsland willen winnen, dan moeten we stoppen met zeuren en allemaal achter Oranje gaan staan. Dus bel naar 0800 1121 om uw mening te geven. In de studio bij ons, sportpsycholoog Marijn De Bruin. Ja, dank Goeie u. Goedenavond. Eens, eens of oneens met de stelling als we morgen van Duitsland willen wenen, moeten we stoppen met zeuren en allemaal achter Oranje gaan staan. Ja, dat, uh, dat is wel een belangrijk uh, punt. Uh, ja, er eens of nog... oneens? Ja, eens. Er is nog nooit een sport een slechte geworden van steun. Dus wat dat betreft, uh, alle kleine beetjes helpen. En het effect van de twaalfde man uh, is dan ook uh, zo'n zo klein radertje wat kan helpen. Ja, zijn we te veel aan het zeuren als Nederlanders? Ja, uh, men is al snel kritisch. Men is gewend om mee, om mee te kunnen denken en om uh, zijn geluid te kunnen laten horen. Uh, alleen in dit geval uh, voor de spelers, uh, ja, de een zal er meer last van hebben dan de ander. Dus uh, de ene, die zal zoiets hebben van nou, ik ga gewoon uh, mijn eigen spel spelen. En, en die zijn getergd en die zijn er nog meer gemotiveerd. En de ander kan zeg maar, nog meer uh, afzakken in een, in een zwart gat als het ware. Je zou toch denken van die spelers en professionals maken het wekelijks mee bij hun club. Dat ze soms uh, op handen worden gedragen, maar vervolgens ook uh, behoorlijk kunnen worden um, afgeserveerd. En nu het dan na zo'n wedstrijd tegen zit, uh, zou je denken dat zijn professional genoeg Ja, is ja, dus deze tegenslag misschien nog wel wat, wat heftiger? Omdat uh, hier zeg maar, alles op was gebaseerd, lange tijd. Hier leef je een aantal jaar naartoe. Uh, maar je mag wel verwachten van, van professionals dat ze gewend zijn om te gaan met tegenslagen. Uh, in een teamsport is het dan wel weer dat het gelijk ook uh, dat het een bepaalde sfeer gaat heersen binnen een groep. En uh, ja, het, het vergt wat meer dan in een in individuele sport om je daarvan te onttrekken. Ja, oud uh, profvoetballer Mark van Hintem is hier te gast als analist. Uh, Mark, behoor jij tot het legioen Zeurders op het moment over Oranje? Ja, je noemt het zeuren. Ik denk dat, uh, dat Nederlanders uh, kritisch zijn als het slecht gaat, maar ook euforisch als het goed gaat. En ik vind dat een professional daarmee om moet gaan. En uh, spelers moeten nu niet zeuren, die moeten omgaan met de kritiek die ze, die ze te verwerken krijgen. En weer leggen op het veld uh, wat er op dit moment gebeurt. Dat is uh, het topsporter zijn. En kunnen ze dat? Want ik hoorde gisteren toch een hoop uh, chagrijn uit Kraken komen. Ja, precies. Maar misschien had de stelling anders uh, moeten zijn. Want oh. ik denk dat het, uh, het Dan Nederlands. Daar kom je volk... nu mee. Ja, helaas. Je zit hier al een uur. Iets laat. Ik denk dat het Nederlands volk... Uh, uh het, het uh, oranje team ongelooflijk support. Doen ze altijd. Ook al is er wat zagrein. Ik denk dat het beter is dat die spelers elkaar eens uh, gaan steunen. Want daar zit de crux op dit moment. Die spelers steunen elkaar niet. Want dat is jouw gevoel. Wie, wie steunt wie dan niet? Nou, er zijn verschillende groepjes. En, en er is een, een verschillende mening over de... Over de, Huntelaar van Persie. Ja, en over de tactiek uh, die, die gespeeld wordt op dit moment. En er is discussie over de ingrepen van Van Marwijk in de groep. Laat nou eens gewoon uitstralen dat ze een eenheid zijn. En dan slaat het vanzelf over op het, uh, op het oranje publiek. Mark van Hint Jij mag morgen mee vergaderen met de plannings. Uh, om de nieuwe stelling te bedenken. De stelling van okay. vanavond blijft staan. De stelling luidt. Als we morgen van Duitsland willen winnen. Dan moeten we stoppen met Zeuren. En allemaal achter Oranje gaan staan. De telefoonnummer 0801121. We gaan eens even horen wat de luisteraars daarvan vinden. Goedenavond aan de lijn. Stoppen met Zeuren achter Oranje staan. Bent u het daarmee eens? Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Uh, dat klopt. ben ik helemaal mee eens. Ja? Ja, want als je zeg maar. Kijkt, wat zegt u? Bent u er nog? Nee, helaas. Deze beller zijn we verloren, maar hij is er in ieder geval mee eens. We gaan even naar de volgende. Goedenavond. Ja, goedenavond spreek me Dennis. Ja, stoppen met zeuren achter oranje staan. Bent u het daar nee, mee joh, eens? Dat vind ik helemaal niet. Ik vind als je als voetballer, het is een entertainmentsport. En het wordt soms iets belangrijker gemaakt dan het is, maar ik ben een ontzettend fanatieke voetbalaanghanger, dus ik vind het zelf ook wel heel erg leuk. Uh, maar ik vind zeuren, ja, dan moet je tegen kunnen. Je bedoelt, ik bedoel, bij een gemiddeld bedrijf, daar krijg je ook met kritiek te maken. Voetballers uh, horen daar ook mee te maken te krijgen. Maar ik heb soms het idee dat ze in een ivoren torentje met al hun uh, gemakken zeg maar, ja, daar allemaal niet tegen kunnen. En dan voelen ze zich erg uh, aangevallen. Maar ja, de, de wedstrijd... Hey, nee, daar gaat er weer volgende. iets mis. Geef mij even de gelegenheid <laughs> om te vertellen dat het 2-0 is. Dat de rust is uh, ingetreden bij uh, griekenland Want We gaan eens even kijken of het met uh, beller nummer 3 wel lukt. Goedenavond. Uh, goedenavond, Mats. Nou, daar gaat hier technisch van alles mis. Wat jammer nou. Um, Geef me even de gelegenheid de om toch even Mark van Hintum te vragen. Jij noemt, is in wezen, noem jij de Oranje-spelers, Zeurders. Uh, nou, Zeurders is een groot woord, maar zijn, ze, ze moeten achter elkaar gaan staan. En ik, uh, ik denk dat dat uh, het allerbelangrijkste is. En het gaat om het team. En ik, uh, op dit moment uh, zijn er een uh, paar stromingen in die groep, wellicht... Uh, Ego-trippers, ja, die zichzelf uh, belangrijker uh, vinden dan het team. Want wie, wie zijn dat dan? Hè? Ik denk dat dat niet voor iedereen duidelijk is. We, ja. Welke groepjes heb je? Ja, ik, ik vind dat ook moeilijk te zeggen. Wie, wie dat nou zijn... Uh, maar je weet het wel. Nou, ik weet dat er, uh, dat er oneenigheid is over bepaalde zaken. Ja, dan moet je iets concreter worden, Mark. Sorry. Ja, over de speelwijze, over uh, welke spits dat er moet spelen. Maar is spelen, dat dan Snijder-Robben samen, of juist niet? Ja, elke speler heeft zijn voorkeuren. En, uh, en dat is moeilijk. Hè? Die wil met die spelen, die wil met die. Maar het gaat uiteindelijk om het resultaat. En dan moet je met 11 man achter elkaar gaan staan. Of met 18 man. En daar gaat het om. En dat... Uh dat is nu uh, een probleem. Terwijl Bert van Marwijk natuurlijk in eerdere instantie... wel erin is geslaagd hè, voor het WK in Zuid-Afrika... om ja. er een mooi team van te maken. De spelers zijn bijna nog allemaal hetzelfde. Ja, maar dat was toen ook geen probleem. Want toen had je eigenlijk continu succes... en je had uh, allemaal spelers die in topvorm waren. En als dat zo is, dan komen onze kwaliteiten er wel uit. Alleen het gaat erom dat als het minder is... als onze topspelers niet in vorm zijn... om daar dan toch bovenuit te stijgen en achter elkaar te blijven staan. Dat is uh, kwaliteit. Merijn de Bruin, sportpsycholoog, Als u kijkt naar Oranje, welke spelers volgens... U kunnen niet zo goed tegen kritiek. Nou, goed, het, uh, dat is altijd lastig precies aan te geven. Alleen, je ziet gewoon wel vaker ook bij wedstrijden waar heel veel op het spel staat, uh, dat sommige spelers een neiging hebben gewoon om onder hun niveau te blijven uh, hangen. En uh, nou ja, goed, die mensen die, die vinden het gewoon lastiger uh, om, om om ook gewoon te laten zien wat ze feitelijk kunnen op momenten dat het ook moet. Maar waar hebben ze dan het meeste last van? Uh, ja, naar mijn idee hebben ze al genoeg spanning. En die, uh, die spanning belemmert hen om, om gewoon ook acties te maken die ze gewend zijn te maken. En uh, ja, ja het, is, het is handig dat dat, die, dat soort spelers ook eigenlijk mentaal uh, ja, getraind worden... in de aanloop naar zo'n zo wedstrijd toe, naar zo'n toernooi toe. Dat het gewoon meer een integraal onderdeel wordt je van hun voorbereiding. je eigen parochie nu. Ja, ik zie, ik zie gewoon gebeuren dat er heel veel winst valt te behalen. We gaan eens even kijken of we weer contacten kunnen krijgen met de luisteraar. Goedenavond. Stoppen Goeien, met uh, zeuren achter oranje staan. Bent u het daarmee eens? Nou, eigenlijk <laughs> <Ja, voor> nou. <laughs> Dit ligt niet in uw bellers. Dit ligt ja, niet aan de luisteraar. We één keer proberen, jongens. Allerlaatste keer als dat misgaat dan. Uh, goedenavond. Ben ik dat? Ja, kunt u mij horen? Ik hoor u wel. Ik probeer het even op de radio. Hoort u mij? Ja, ik hoor u, maar er zitten allemaal hele rare piepjes tussendoor. Ja. ja. Stoppen met zeuren daar, achter oranje staan. Bent u het daarmee eens? Nou, het maakt niet uit of we wel of niet. Ik was vanmiddag op de boekenmarkt bij de Lauwerskerk, die in de oorlog beschadigd. En Michel zei, uh, voetbal is oorlog. En daar zei ze, uh, het wordt 5-0 voor de Nederlanders. Voor elk oorlogsjarig En toen zei ik, het uh, Duitse leger heeft Nederland die vijf daar in de pan gehakt. En dat doen ze nu in vijf minuten. Bommels is gefrustreerd. Die wordt uh, in tien minuut, binnen tien minuten afgaan, een rode kaart. En dan is het nog psychanalytisch wat. Kijk, tussen de, de trainer en de voetballers is er een latent homoseksuele band. Okay. En die is verbroken. Nou. U, u heeft een heel aparte <laughs> kijk op de zaak. Ja. Dank voor uw reactie. We gaan naar de volgende <laughs> <blijf> beller. <laughs> Goedenavond. Goedenavond met uh, Ferdinand Hossenbux uit Utrecht. Ja, vertel. Bent u het er mee eens? Stoppen met de zeuren en achter oranje gaan staan voor weet, morgen. Weet je wat het is? Het zeuren hou je toch. En het elftal, die jongens zullen het morgen moeten doen. En Bert is de belangrijkste factor. Hij bepaalt, hij beslist. En hij is in feite de basis van het verlies tegen die denen. Bert greep te laat in. Had hij al voor de rust moeten doen. En die nationale discussie die blijft tot morgenavond kwart voor negen. Huntelaar van Persie. Waarom niet? Dat kan. En bellen. Nou goed. Ik beloof u, uh, luisteraar. We gaan morgen zorgen dat dit uh, technische euvel verholpen is. Uh, wij danken de luisteraar in ieder ja. geval voor het bellen. Excuses voor die lijnen die steeds uh, wegvielen. GB heeft de gelegenheid toch even door te praten met, uh, met Marijn de Bruin, sportpsycholoog. Maar ook zelf topsporter. Klassisch ja. op, op hoog niveau. Ja. Ja. Uh, kun je dan een beetje tegen kritiek? Ja, kijk, de ene, de ene is daar gevoeliger voor dan de andere. De ene, de ene is wat meer gevoelsmatig ingesteld. Voor en uh, voor mij geldt dat zeker, zeker ook dat dat altijd wel een lastig punt is geweest. Maar ja, als sporter het hoort bij je ontwikkeling... hoe je ook qua persoon bent ingesteld. Dat je kunt omgaan met uh, kritiek en ook met tegenslagen. En dat je dat zeg maar kunt vertalen naar ja, je aandacht weer richten op je spel. Kan het ook zo zijn dat het zeuren, de kritiek hebben... ook een, een, een positieve invloed kan uitoefenen? Ja, ja, zeker als je al wat zelfvertrouwen hebt. Als je weinig zelfvertrouwen hebt, dan zul je eerder merken dat dat uh, je omlaag werpt. Want Mark van Hintum, hoe, hoe deed jij dat? Je hebt vast ook wel, ja, nou, ook wel eens kritiek gehad, toch? Ach, ik heb in Duitsland gevoetbald, anderhalf jaar. En had je elke dag te maken met Beeldzeitung. En, uh, en dan ging dat elke gaat dag over, over een paar jou miljoen ook. per dag, oplagers. En ja, dat ging ook over mij, ja. Ik heb ja. één keer meegemaakt. Er stond in een grote kop in de krant... Uh, Mark van Irtum. En dat betekent vergissing, hè? Ja, ja. Oh. Vond mooi gevonden. Ja, ja, dan en, dat dat en dan, dan? dan, dan lees je, je dat. Maar lees je er toen ook zo? Ja, dan lees je dat. Ik moet erom lachen. En ik ben die journalist van, uh, van Beeldzeitung vervolgens een hand gegeven. geven. Hij zegt... Ja, ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt, want normaal lopen spelers, uh, spelers boos langs me heen. Daar heb je mee te maken en daar ga je mee om. En de volgende dag staat er weer een leuk stukje in de krant. En in Duitsland is de kritiek, uh, als het goed gaat, tien keer erger dan bij ons. Nou, en, en wat is het bij jou dat jij er dan wel tegen kan? Nou, ik denk ook op een gegeven moment ervaring die, uh, die je opbouwt als sporter. En werd hey. je daar ook in begeleid? Uh, ja, maar ik moet zeggen, ik heb toch wel het meest geleerd van... Uh, uh, teamgenoten. Ik keek vooral naar de oude spelers in de groep, hoe die dat deden. En wie was dat bij jou? Waar, van wie heb jij geleerd? Ja, verschillende. Ik denk uh, bij het Nederlands al uh, een speler als Frank de Boer. En wat leerde je van hem dan? Ja, die is altijd rustig. en, uh, en uh, denkt goed na voordat hij wat zegt. En uh, komt altijd met goede zaken naar voren. Ja. En als spelers dan geprikkeld reageren, kan dat ook een, een signaal zijn van die interne onrust? Dat ja, zeiden? natuurlijk, natuurlijk. Kijk, het is ook lastig, want je wordt nu dagelijks geconfronteerd... met de journalist die tegenover je staat met de microfoon in zijn hand. Van ja, het is allemaal niks en het wordt niks, hè? En uh, wat is er aan de hand? Twitter heb je natuurlijk. Precies, dus uh, je moet jezelf zoveel mogelijk afsluiten van, uh, van zaken, dat is en, belangrijk. En als je naar het verleden kijkt, dan zie je bijvoorbeeld in 1988... dat het team zich toen afzette tegen de Bobo's ja. onder leiding van Ruud Gullit. In 1974 werd uh, de arme sportsverslaggever Ben de Graaf van de Volkskrant... door de spelers een zwembad ingekieperd omdat hij zo, als enige ja. journalist... zo uh, consequent kritisch ja. was... Um, dat zie je nu niet gebeuren, nee, want dat ja, zijn ik, te veel geworden. Dan hoop ik dat we morgen voor kwart een stuk of tien journalisten het bad en donderen. <laughs> Misschien dat het dan beter gaat. De oproep van Mark van Hinten. <laughs> Marijn de Bruin, uh, dat vijandbeeld, kun je dat in tafeltennis ook creëren? De kritiek, of is het daar een te klein wereldje voor? Ja, dat komt in elke sport. Uh, elke sport is voor elke sport zo belangrijk dat het vanzelf een grote wereld is. Ook al stelt het relatief gezien uh, wat minder voor. Maar uh, ja, je hebt al snel te maken met dat jij het idee hebt dat de hele wereld bezig is met wat jij, uh, wat jij, wat jij aan het doen bent. Dus het, is, het heeft altijd veel impact of het nou een kleine of een grote sport is of een kleine of grote wereld. Goed, um, even terug naar die stelling. Als we morgen van Duitsland willen winnen moeten we stoppen met zeuren achter oranje gaan staan. We gaan even kijken, op internet is gestemd 79% is het eens met die stelling. 21%... Oneens. Goede stelling, Mark van Linden. Wij bellen jou voor de stelling van morgen. Laten we even vooruit kijken naar het volgende uur. Even weg bij Nederland-Duitsland morgen. Dan het vervolgmark van griekenland uh, Tsjechië 2-0. Wat verwacht jij uh, van deze tweede helft? Nou, wat ik opvallend vond, is dat de, de laatste kwartier werden de Grieken sterker. Ze hanteerden de lange bal van achteruit er werden een aantal keren gevaarlijk met de kop. En de Tsjechen waren, uh, vond ik slordig in die laatste fase, gingen veel balverlies leiden onnodig. En ze moeten wel opletten, want als ze nog een, een stiekem doelpuntje tegenkrijgen van de Grieken... dan geven ze weer hoop, terwijl dat, er terwijl dat daar eigenlijk totaal geen aanleiding voor is. Dus ze moeten zich herpakken en geconcentreerder uh, uh, gaan spelen om de kans te benutten. Want want we hadden het er al eerder over. Ze kunnen extra doelpunten goed gebruiken Precies. voor de derde wedstrijd. Ja, maar ze laten dat nadrukkelijk na. Ze gaan achteroverleunen en ze proberen op de counter te gaan spelen. Terwijl, wat ik in het begin al zei van de wedstrijd... probeer nou door te gaan, druk te zetten. Want daar liggen hun kwetsbaarheden achter in de opbouw. Ja, goed. Wat, wat zou die trainer nu van Griekenland tegen de spelers hebben gezegd in de rust? Ja, die probeert ze natuurlijk uh, nog hoop te geven. Van, ja, hij heeft, je hebt net een, een afgekeurd uh, doelpunt gezien. Uh, er zit nog een kans in dat ze bijvoorbeeld in de eerste kwartier, de eerste twintig minuten proberen om nog iets te forceren. Ja, als dat niet lukt, dan wordt het heel moeilijk, want dan moeten ze alles open gaan gooien. En dan krijgen de Tsjechen nog meer ruimte om te spelen. Maar dat, daar zal hij op hameren. Vooral van uh, blijf pompen in die zestiende en uh, probeer een doelpuntje te maken. Mark van Hintem, na zevenen praten wij verder over die tweede helft. Wij danken sportpsycholoog Marijn de Bruyne. Hij was hier afgelopen half uur te gast. Na zevenen, dan horen wij Bert, Bert van Marwijk. In gesprek met Bert Maaldink. even de temperaturen opnemen vandaag. Hoe het gaat. Er is een persconferentie geweest. Bas Stichler doet daarvan verslag. Hebben ze zich herpakt? Kunnen ze er tegen tegen al die druk? En hebben ze er zin in morgen? Nou, van allemaal dat soort vragen zullen ongetwijfeld aan de orde komen. Zo zijn we terug na zevenen. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik wil gewoon even zeggen, ik vind het echt fantastisch die hele sportzomer. Heeft u iets op uw leven? Tom van het Hek. Ja. Ik allereen. wil ook wel even zo klaar. Nou, we doen eens even. Of iets heel anders. Eén voorbeeld, Voor, de, voor de rust. Roper. Nee, Het moet een beetje kort hebben, want het is een korte rubriek. hè. Wel, iedere dag tussen 2 en half 3. Klaaglijn, Tom van het Hek, goedemiddag. 0800, 1101. Men doet alsof alleen mannen kijken naar het voetbal. Ja, daar moeten ze eens wat aan veranderen, want er kijken ook een heleboel vrouwen.